De tijd van het jaar. Het is kerst op AB Radio. Het is kerst. Het geluid van Kennenmaland Zuid. Via 89.0 op de kabel en overal op 105.8 FM. Het is kerst op AB Radio.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 Run away. Run away. The land one away. Is the blue here to stay. Is a new bird, a new bird. A new bird. He's singing a song as we go along? Walking in a winter wonderland. In the meadow, we can build a snowman. snowman and pretend that he's a circus clown. We'll have lots of. Fun. No, man. Wij draaien de hit die je straks pas ergens anders hoort. A. A. B. B. Radio. Radio. Hot rotation. Upset. De, de hot van deze week Madonna en Ripover over op AB Radio en zie je van Zandvoort iedere zondagmiddag hoor je hier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 Nieuws uit Zandvoort ook op sgfmzandvoort.nl Nu muziek van de Pet Shop Boys. Always on my mind. Baby, I treat you quite as good as I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 ja leuk hè? Ja. ja het is helemaal fantastisch. <laughs> Goed, maar uh, oh. zo'n kluurwijntje erbij, dat, zo, dat oh. gaat allemaal wel lekker uh, erin. Ja. Wij gaan ja. lekker aan de wandel weer. Dankjewel. Ga ik ja. nog wel even. Ga ik nog even... Ja, ga, uh, shit shit, gaat foto's uh, worden gemaakt. Nou, ik ga nog even door met Klaas. Zeg het eens, jongen. Want uh, dit, dit, dit is toch wel een beetje een vaste waarde geloof ik aan het worden. Hè? Het Die is wel een Mooi verleden jaar was ik er niet bij, want toen waren we toen was het ook iets later.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 Ja, het was voor ons in het kamertje natuurlijk een heerlijk evenement. Maar voor de jongens is het afzien geweest, hoor. Echt afzien geweest. En een, een, van mijn, een fietskameraad vanuit Haarlem, die is nog dertiende geworden. Dus, uh, dat zijn voor de echte bikkels. Dat waren de echte bikkels, jongen. Dat waren de echte bikkels, ja. Heel leuk. Goed, Klaas. Even uh, dankjewel voor de sprookjeswandeling uh, van jouw kant af gezien. Graag gedaan. En ik wens jou en iedereen een vrolijk kerstfeest en een gezond 2010. Dankjewel. Graag gedaan.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 See no. Mm. Even zelf de zondagmiddag. Het is uh, zes minuten over half drie. Je hoort de Midnight Star en Midas Touch.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 Dus uh, voor, volgende, uh, voor een uh, volgende keer is dit weer voor verhaling voor voor vatbaar. Ja, zeker. En ja, misschien wel... Ja. Winter Wonderland. Oh, ja. Yeah. Like ik zie een kerstman ook uh, al in mijn, achter, uh, in mijn uh, ooghoeken aankomen. Die zal ik er ook maar even bij pakken. Het, het is een kerstman die ik uh, wellicht ook een klein beetje ken. Of op een zondagmorgen zit hij daar nog wel eens een keer te zitten. en dus, uh, gaat nu weer weg, maar goed. Soms uh, luistert hij wel eens naar de naam uh, Ronde Witwinter, maar... Uh... <laughs> hij ziet er wat opgeblazen uit. <laughs> ja. Hij is iets op, opgeblazen, maar goed. Ja. Uh, hoe, wat, wat, welke karakters zitten er allemaal in in die sprookjeswandeling? Nou, we hebben Sneeuwwitje, in het bos met haar zeven dergen. Uh, in een huisje zit Roodkapje met haar grootmoeder de Wolf. Uh, is dat hier als... een beetje eng? Nee, de, wolfen, de de ogen hebben we iets minder in Engeland vorig jaar gemaakt. Okay. We hebben een huisje met Van Snoep, met Hans en Grietje, uh, Peter Pan, Kapitein Haak, Tinkelbel, De Gelaarsde Kat, de kat hey, no. Pinocchio en Giopetto doen roosje en de Prins. Ja, dus, dus er is van, allez, van de kerstal, hè? Jozef en Maria, de drie herders, de drie koningen. En we hebben niet één engel, maar we hebben er twee. Oh. <laughs> twee Engels. Ja, twee Engels. Ja, twee. En natuurlijk een heel veel diertjes van sunparks, hè? Ga schaapjes, geitjes. Ja, dat is heel belangrijk ook voor deze sprookjes ja. van... Ja, ja, ja, ja. En Maria is alleen in uh, de bevallen hè, dit jaar, maar ja, goed. Ja, de... Kniezo, die daar op let natuurlijk wij zeggen. Precies, precies. Ja. <laughs> de Rosi. Mag ik jou heel hartelijk dank. En ik weet niet of jij je nog ooit nog ergens aan prikt, maar doe dat dan de volgende keer niet meer. Nee, dat doe ik ook niet, hoor. We gaan hier daar wel even een beetje rust nemen, hoor. De prins ook nog even gedag zeggen, dag prins. Dag. Tot volgend jaar, hè? Dag hoor. The fat of body and shoulder. En dan is yes, Jason. I just Jason. Tell me, tell me what to say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 hebben beschikking gesteld dat ze hier op het kerkplein mogen zijn vanavond. Eh, met dank aan Daan Leffers, die keurig netjes allemaal strobaal hebben neergelegd... ...en hooi en voer voor de beesten, de geitjes en de schaapjes. Ja, en ze hebben het prima naar hun zin. Ze hebben het niet koud zo te zien. Zelfs de meeste mensen wel. Maar hun worden zoveel geaaid en zoveel geknuffeld. Nou, die krijgen het vanzelf wel warm. Goed, nou, Jozef...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 Soul. Oh man, tease me, tell me, lose control Oh man, your love is like burning fire Me tease, me, tease me, tease me, tease me, baby, yeah. till I lose control, oh, tease me with your love until I lose control, They call my body and soul, oh girl, hear yeah, me now, I will never forget, the first time we kiss, it's like striking gold catching a big fish, yes you are on top of my romance list, Second